Mannetje Timperen. In een poel vlak aan zee woonden is een visser en zijn vrouw. Elke dag ging de visser hengelen van s'morgens vroeg tot s avonds laat. Op een keer werd de dobber heel diep naar beneden getrokken, veel dieper dan normaal. En toen hij de hengel ophaalde, zat er een grote bot aan. ''Laat me leven, vissertje. Ik ben geen echte boot.'' Maar ik ben een de prins. Je zou er trouwens toch niks aan hebben om mij dood te maken, want ik ben helemaal niet lekker om te eten. Gooi me maar weer in het water en, en laat me zwemmen. Nou, je, je hoeft er niet zoveel woorden aan vuil te maken, want een pratende bot, nou, die laat ik maar liever zwemmen hoor. En hij wierp hem terug in het water. De visser ging terug naar zijn vrouw in de po. Niks gevangen vandaag, man? Nee, alleen een bot die zei dat hij een betoverde prins was... en toen heb ik hem maar weer laten zwemmen, hè? Heb je toen geen wens gedaan? Een wens? Nee, wat, wat moet ik nou wensen? Ah, het is toch vervelend om altijd in een poot te moeten wonen. Het stinkt en het is vies. Je had toch wel een hutje kunnen wensen? Ga maar terug en roep hem en zeg dat je zo graag een hutje wilt hebben. Zal hij zeker voor je regelen. Ja, maar moet ik dan weer naar hem toe gaan? Ja, nou, nog mooier... Je hebt hem toch zeker gevangen en weer vrijgelaten? Hij doet het vast wel voor je. Ga maar meteen. De visser wist niet goed wat te doen. Maar hij wilde ten stotte zijn vrouw wel haar zin geven en ging dus naar de zee. Toen hij daar aankwam, was de zee helemaal groen en geel. En niet meer zo helder als de vorige keer. Hij ging op het strand staan en riep... Mannetje, mannetje, timpertee, botje, botje in de zee... Ach, mijn vrouwtje Ilsebeel wil steeds anders dan ik wil. En de bot kwam aanswemmen en zei... Wat wil ze dan? Ach, ik heb je immers vanmorgen gevangen en weer vrijgelaten. Nou zegt ze dat ik wat moet wensen. Ze wil niet langer in een po wonen. Ja, ze, ze, ze wil graag uh, een hutje hebben. Ga maar naar huis... Ze heeft er al een. En de man ging naar huis en hij vond zijn vrouw zittend op de bank voor haar nieuwe hutje. Kom maar eens mee naar binnen. Zo is het toch veel beter. Ze liepen samen naar binnen en er was een halletje en een zitkamer, een slaapkamer met twee bedden, een keuken en een provisiekamertje. Achter het hutje liepen kippen en eenden. En er was een tuintje met bloemen, vruchten en groenten. Oh. Is dat nou niet mooi, man? Ja, ja, ja, zo moet het blijven, hè? En zo zullen we dan wel heel gelukkig zijn. Mm, daar hebben we het nog wel eens over. Kom, we gaan eten en daarna naar bed. En zo ging het een poosje. Tot de vrouw zei... Luister eens, man. Dat hutje is toch wel erg krap en het hof is erg klein. Die bot had ons best een groter huis kunnen geven. Ik woon liever in een stenen paleis... Ga naar hem toe en zeg hem dat hij ons paleis moet geven. Nou, maar mevrouw, die hut is toch voor ons groot genoeg. Wat, wat moeten wij nou in een kasteel? Niet zeuren, ga er nou naartoe. Dat kan die bot best doen. Nee, nee, dat doe ik niet. Die, die bot heeft ons dit hutje gegeven. Als ik meer vraag, dan kan hij wel eens boos worden. Ja, nou ga naar nou maar gauw. Hij zal het stellig voor je doen. De man was diep bedroefd. Hij wist dat dit niet goed was, maar hij ging toch. En toen hij bij de zee kwam, was het water helemaal donker, blauw en grauw. Hij ging vol staan en zei... Eh, mannetje, mannetje, timpetee, botje, botje in de zee... Ach, mijn vrouwtje Ilsebil wil steeds anders dan ik wil. Wat, wat, wat wil ze dan? Ja, eh, ze wil in een stenen paleis wonen. Oh, ga maar terug, ze staat al voor de deur... De man ging terug en toen hij thuis kwam, stond zijn vrouw al op de trappen van een heel groot paleis. Kom er eens mee naar binnen. En de vrouw liet hem alle mooie kamers, de hallen, de rijtuigen, de stallen, de enorme tuin en het park met herten zien. Nou, is dit nou niet mooi? Ja, ja, ja, prachtig. En zo moet het blijven. Dan zullen we heel gelukkig zijn. Nou, daar hebben we het nog wel eens over. Kom, we gaan eten en daarna naar bed. De volgende morgen werd de vrouw het eerst wakker en ze keek vanuit haar raam naar het prachtige landschap. Sta op man, sta op. Kijk eens uit het raam. Zouden we geen koning kunnen worden over dat heerlijke land? Ga naar de bot en zeg dat we koning willen zijn. Maar vrouw toch, waarom moeten wij koning zijn? Ik, ik, ik wil helemaal geen koning zijn. Als jij geen koning wil zijn, nou ik wel. Ga naar de boot en zeg dat ik koning wil zijn. Wat moet jij nou koning zijn? Dat, dat kan ik hem toch niet gaan zeggen? Waarom niet? Ik moet en zal koning zijn. En weer ging de man naar de zee, diep ongelukkig dat zijn vrouw koning wilde zijn. Dit is niet goed, dit is niet goed wat wij hier doen, dat is niet goed. Bij de zee aangekomen zag hij dat hij grijs, grauw en zwart was en dat het water kookte en stonk. Hij ging ervoor staan en zei, mannetje, mannetje, timpetee, botje, botje in de zee, ach, mevrouwtje, Ilsebil wil steeds anders dan ik wil. Wat wil ze dan? Ja, ze, ze, ze wil koning worden. Ga maar terug, ze is het al. De man ging terug en toen hij bij het paleis kwam, was het veel groter geworden met een hoge toren en schildwachten voor de deur en veel soldaten. En toen hij naar binnen liep, was alles van marmer en goud en op een hoge troon van edelstenen prijkte zijn vrouw met een scepter in de hand en aan weerszijde een rijtje hofdames. Hij liep naar haar toe. Ben je nou koning, vrouw? ja. Nu ben ik koning. Wat is dat prachtig, vrouw. Jij koning. Nou, nou hebben we niks meer te wensen. Nee, man. Het begint me al te vervelen. Ga maar naar de bot en zeg hem dat ik keizer wil worden. Wat? Maar mevrouw toch, waarom moet je nou keizer nee, worden? Niet zeuren. Ga naar de bot. Ik wil keizer Ja, ja maar vrouw keizer kan hij je niet maken. En, en trouwens, ik vraag het hem ook niet. Er is maar één keizer in het hele rijk. Maar hij moest toch gaan. En onderweg dacht hij, dat kan niet goed gaan. Keizer willen worden is onbeschaamd. En de bot zal er nou wel genoeg van hebben. En toen hij bij de zee aankwam, was het water helemaal zwart en troebel. En het kookte heviger dan tevoren, zodat er bellen waren en schuim en er joeige overheen. De man werd bang en begon te huilen. <lacht> mannetje, mannetje, tibethee, botje, botje in de zee. Ach, mijn vrouwtje Ilsebeel wil steeds anders dan ik wil. Wat wil ze dan? Uh, lieve bot met mijn vrouw wil keizer worden. Ja, ga maar terug, ze is het al. Toen de man bij het paleis kwam, was dit nog mooier dan daarvoor. En er liepen nog meer soldaten, hertogen en graven die voor hem als dien naar de deur openden. En toen hij in de troonzaal kwam, zag hij zijn vrouw. Op een enorme gouden troon met om zich heen haar trawanten en voor haar stonden allemaal vorsten en prinsen. Ben je nou keizer, vrouw? Ja, nu ben ik keizer. Oh, wat is dat prachtig, vrouw, dat je nou toch keizer bent. Sta me niet zo aan te gapen. Ik ben keizer, maar ik wil nu paus worden. Maar... Maar vrouw, op de hele wereld is maar één paus. Dat kan de botje met geen mogelijkheid maken, vrouw. Niet zeur, ik wil paus zijn. Ga dadelijk naar die bot. Nee, nee, nee, luister nou toch. D dat kan ik hem niet vragen. Vrouw, dat is te grof. Onzin. Als hij me keizer kan maken, dan kan hij me ook paus maken. Vlug noem maar. Ik ben de keizer en jij moet mij gehoorzamen. Snel. De man werd heel bang en ging weer naar de bot. Hij, hij beefde over zijn hele lichaam. Er was zo'n sterke wind dat de wolken door het zwerk joegen en het was donker als de nacht. De golven van de zee waren onstuimig en het water bruiste. Versuft van angst bleef hij staan en zei... Mannetje, mannetje, timpetee. Botje, botje in de zee, ach, mijn vrouwtje Ilsebeel wil steeds anders dan ik wil. Wat wil ze dan? Ze, ze wil paus worden. Ga maar terug, ze is het al. En vermoeid liep hij terug. En toen hij thuis kwam, stond er een grote kerk omgeven door paleizen. Een grote menigte ervoor. Binnen was alles met duizenden kaarsen verlicht. Zijn vrouw was gekleed in zuiver goud en om haar heen de geestelijke dienaren... ...en op een afstand de keizers en de koningen die voor haar knielden. Ben je nou paus, vrouw? Ja, nu ben ik paus. Wat is dat prachtig, vrouw, dat je, dat je nou paus... ...paus bent. Wees nou toch tevreden dat je paus bent, hè? Want, want hoger kun je niet. Daar hebben we het nog wel eens over. We gaan naar bed. De vrouw was nog niet tevreden. Ze kon niet slapen van begeerigheid... ...en dacht wat ze nu nog eens kon worden. Haar man sliep goed en vast. Tegen de ochtend, de zon kwam op en ze zag het morgenrood... ...ging ze rechtop in bed zitten. Als ik nu de zon en de eens kon laten opgaan. Man, sta op. Ga naar de bot. En zeg dat ik onze lieveer wil worden. <summels> wat, wat, wat, wat, wat, wat gebeurt er? Hoorde ik iets? Uh, uh, uh, ze, zei je iets, vrouw? Ik, ik, ik kan het niet uithouden als ik de zon en de maan niet kan laten opgaan. Dan, dan, dan heb ik geen rustig ogenblik meer. En ze keek hem zo fel aan dat hij er koude rillingen van kreeg. Ga toch. Ik wil onze lieve heer worden. Maar vrouw, dat kan de bot toch niet? Hij is al tot het einde van zijn kunnen gegaan. Blijf toch gewoon paus. Ach, ik, ik, ik hou het niet langer uit. Niet uit, niet uit, niet uit. Ga onmiddellijk, dadelijk. In doodsangst trok hij zijn broek aan en holde weg. Buiten loeide de wind. Een storm stak op. De huizen trilden en bomen woeien om. Rotsen storten in zee. De hemel was zwart en de zee had huizen hoge golven met schuimkoppen. Mannetje, mannetje, timpethee, botje, botje in de zee. Ach, mijn vrouwtje Ilzebeel wil steeds anders dan ik wil. Wat wil ze dan? Ach, lieve bot, ze, ze wil even machtig worden als onze lieve heer. Ga maar terug. Ze zit alweer in haar poog. En daar zitten ze nog altijd.